Nieuws van vijf uur. Freddy Fontaine met het NOS-journaal. De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn geheel volgens de prognoses verlopen. Alle partijen krijgen evenveel zetels als op grond van de provinciale statenverkiezingen kon worden verwacht. Dat betekent dat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft. Ook niet inclusief de zogenoemde bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De vijf partijen hebben samen 36 zetels. Huisartsen moeten kunnen samenwerken en om dat mogelijk te maken presenteert de Landelijke Huisartsenvereniging een plan om de wet te veranderen. Huisartsen zouden niet langer onder de mededingingswet moeten vallen. Die verbiedt namelijk samenwerking tussen huisartsen en ook het gezamenlijk afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Doktoren klagen al langer dat ze als eenling tegenover de grote verzekeringmaatschappijen staan... en dat ze geen ruimte hebben om te onderhandelen over de zorg en de vergoeding die ze krijgen. Het kabinet heeft veel vragen bij de plannen van de Europese Commissie om vluchtelingen over landen te verdelen. De commissie heeft een paar weken geleden een tijdelijk noodplan gepresenteerd. Nederland moet ongeveer 4% van die vluchtelingen opvangen. De commissie komt morgen met een uitwerking van dat plan. Het kabinet heeft nog veel vragen. Zo is nog niet duidelijk wat het plan kost, wie er voor in aanmerking komen en welke procedures gaan gelden. Bij een schietpartij in een Walmart in de Amerikaanse staat North Dakota is iemand om het leven gekomen. Ook de dader is gedood en er vielen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd in de supermarkt. De politie zegt dat er niet door agenten is geschoten. Het weer... Vooral in het noordoosten en oosten buien. Verder zijn er wolkenvelden die worden wel af en toe afgewisseld met zon. Het wordt 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen is het zo goed als droog. Dan zijn er opnieuw wolken en ook weer af en toe zon. En donderdag trekken er weer buien over het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge 4. Naar Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge 5 kilometer. Op de A9 amstelveen Diemen voor knooppunt Diemen 3, de A12... richting Utrecht vanuit Den Haag voor zoetermeer 7 kilometer. Naar Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden 3 kilometer. Dat is een ongeluk. En verder tussen Bodegraag en knooppunt Gouwen langzaam rijden over 7 kilometer. Naar Rotterdam op de A13 langzaam rijden... tussen Prins Klausplein en de Afrit Berkel en Roderijs... A15 Europoort Gorkum tussen IJsselmonde en Stiedrecht Oost over 17 kilometer rijden. De A16 Rotterdam Breda tussen en Ridderkerk en en Klaverpolder over 11 kilometer. Richting Gouden op de A20 vanuit Hoek van Holland 6 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht Breda tussen Utrecht Veemarkt en Nieuwegein 9. Tussen Hagenstein en Noorderloos over 8 kilometer. En verder naar Breda bij Werkdam 4. De A28 Amersfoort Zwolle bij Nijkerk 6.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 Zocht nog reuslij haar. Ze stil voor haar een hutte. Van boven, liem en, en Rijt. Zijn hand leidt op haar schutte. Hij werd mij kwaad en heid. het Uit hier haast 1500 verrode maatschappijen. Ze leidde net onder. Ze vielen haar op vrij. Er is thans voor mijn kinderen. Hij maakt soms ook oorlogspaard. Maar werd ze ijs van stenen? Nou, dat wil te leven waard. Als haast ze te klaaien. En al hadden ze geheel. Uit Uten door ze is de riep. Het iraat zieften, een nare heel schebijn. Ze boelden en de ze bleuwen uit. done First you love je wie ben Sexy, un movimiento sexy, een movimiento sexy, una mano en la cintura.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 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. NFM.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 Help us up. Help us up. Help us up.